9 uur Freddy van met het NOS-journaal. Het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia blijft nog bijna een jaar op zijn kant liggen. Volgens de chef van de bergingswerkers duurt het nog 7 tot 10 maanden voordat het wrak in stukken kan worden verwijderd. De Costa Concordia kapseisde deze maand nadat het schip op de rotsen was gelopen bij het Italiaanse eiland Giglio. Er zijn tot nu toe 17 slachtoffers geborgen uit het schip. 15 mensen worden nog vermist. In Den Haag dient vanavond een kort geding tegen de gemeente. De rechtszaak is aangespannen door Occupy-betogers... die het niet eens zijn met de winterregeling... waardoor ze het Malieveld gedwongen moeten verlaten. Het is volgens de gemeente niet verantwoord... om mensen met deze temperaturen buiten te laten slapen. Den Haag had de Occupyers gesommeerd uiterlijk vanmiddag het veld te verlaten... maar de betogers weigerden dat. De rechter moet zich nu uitspreken over de Haagse regeling. In Amsterdam hebben zich honderd daklozen meer dan normaal gemeld... bij de speciale winteropvang, die is ingesteld vanwege de kou. De GGD heeft voor hen extra bedden beschikbaar gesteld. Twee mensen kregen geen onderdak. Ze hadden hun kamer in een hostel opgezegd om gratis te kunnen overnachten. Ook in Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn extra bedden beschikbaar. Het leger des Heils regelt in veel gevallen de opvang. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd... worden vanwege de kou tijdelijk niet op straat gezet. Maar asielzoekers die al op straat zijn... kunnen niet terug naar de opvangcentra, zei een woordvoerder van minister Leers. Het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden. Vooral in het oosten van het land gaat het op steeds meer plaatsen licht sneeuwen. In de loop van de nacht kan het ook in het midden en westen gaan sneeuwen. De komende dagen wordt het voor het eerst deze winter echt koud. Het kwik kan s'nachts dalen tot min 8. Het weer. Vannacht dus lichte vorst met minima tot min 5 en wat sneeuw... Ook morgen kan een beetje sneeuw vallen bij een temperatuur van rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Kijk, kijk, kijk, heel langzaam, heel langzaam komt Nederland in de greep van een lichte winter. En dat is ook goed ook, want vandaag staat onze uitzending in een groot gedeelte in het teken van schaatsen. Wij gaan straks... Live schaatsen. Dan gaan we naar Calgary. dan wordt het WK sprint gehouden. Dat doen wij over nou, circa een minuut of 13, 14. Ligt een beetje aan hoe hard ze daar rijden. Daarna gaan wij schaatsen voor het goede doel. Met mensen van Skate4Air. Die volgende week de alternatieve tocht gaan rijden... op de Oostenrijkse Wijzenzee. En dat doen zij om geld bij elkaar te brengen... voor de strijd tegen staai-slijmziekte, Ofwel cystic fibrosis. Maar laten wij eerst eens even verder gaan bladeren in de encyclopedie van Nederland. Jeroen Wielaert, die is met volkskrantjournalisten Wilma de Rek en Bert Wagendorp... begrippen aan het behandelen die typisch Nederlands zijn. In, en dat doen zij in een kritische ode aan Nederland. En ze doen dat allemaal op basis van een boek, ik heb het hier, van de Rek en Wagendorp. U kunt dat ook winnen, overigens. Ik zal u straks vertellen na afloop hoe u dat moet doen. En het boek dat heet De Encyclopedie der Nederlanden. En daar hebben al begrippen de revue gepasseerd, zoals de fiets, de gasbel, maar ook Calvinisme, emigratie, de Grachtengordel, het carillon, het bruin café. En vandaag is het tijd voor... Hollandse specialiteiten. Tas toe! Want hier zijn de H, de J en de I. Ja, ja, ja, ja. In die volgorde, ja. Mag voor u drie... Hollandse nieuwe. Alsjeblieft. Je snijdt ze in stukjes, hè? Ja, ja dat is op zo'n Amsterdam. Op Amsterdam, ja. ja, ja precies. <laughs> en met het zuur erbij, hè? Dat is 48. Dank u. Hollands fenomeen met een H dat op vele manieren moet worden gegeten. Hollandse nieuwe, haring. In Amsterdam serveren ze hem in stukjes. En uh, dat is een oude traditie en het is ook heel goed en gezond, want in stukjes is die veel lekkerder. De haringpolitie heeft verboden uitgevaardigd over omliggende uitjes en dergelijke. Ja, want het, het verhaal wil dat de visboer dat erop gooit om de tranige smaak te verdoezelen. Dus als de visboer zegt: wil je er uitjes bij? dan hoor je van de haringpolitie te vragen: hoezo is die niet goed dan? En dat nieuwe, dat is ook relatief begrip. Hè? De nieuwe haring slaat gewoon op, de, op de, de, de haring die dat voorjaar groot geworden is, vet geworden is. En dat aan de vereiste vetpercentages is gekomen. Dan mogen ze gevangen worden en dan worden ze aangevoerd. Overigens niet meer door Nederlandse vissers, maar voornamelijk door Noorse vissers. Dat is een, eigenlijk een Noorse nieuwe. Uh, het is een, de haring is ook in zekere zin een illusie geworden. Er is, dacht ik, nog één Nederlandse haringreder. Maar de tijden van vroeger, waarin vanuit Scheveningen, Vlaardingen, echt beroemde haringvissersplaatsen. de loggers naar Doggersbank gingen om daar onze haringen te vangen. Ja, die tijd is, is lang geleden en die is ook echt weg. Geschiedenis van eeuwen. waarin de haring toch wel een heel belangrijk bestanddeel was. van Hollandse eetpatroon. Het heet dat Holland van haringen werd gebouwd. In de Noordzee, die, die, die krioelden van de haringen, die werden gevangen. Dat was goedkoop eten. Dat was eiwitrijk voedsel. Dat was vetvoedsel. De gewone mensen aten dagelijks haring. Het zorgde dus ook voor een grote economie rond die haring. Er werd uh, zout gehaald uit Portugal. Die haring die werd hier uh, ingelegd in tonnen en, uh, en, en, en bewaard op die manier. En dat zorgde voor, uh, eigenlijk voor de eerste aanmaak van, van kapitaal voor de latere uh, maritieme en economische macht van Nederland die... die uh, ik zou kunnen zeggen dat die is gebaseerd op de oude haringfloten. Nederlandse icoon. De, de haring zou eigenlijk in, in, in een rood blauwe versie door de, door de zee moeten zwemmen. We waren al in een bruine kroeg geweest, maar nu belanden we aan de Amsterdamse stadhouderskade in een experience. De beleving van de haar. Gebrouwen door de beste brouwers. Ja, wij zijn bij Heineken. En uh, Heineken, dat kent iedereen. Heineken hoort bij de drie grootste brouwerijen ter wereld. Het succes van drie generaties Heineken, waarvan de laatste, de beroemde Freddy, misschien niet eens een geniale brouwer was, maar wel een geniale marketeer. Hij uh, had in de gaten dat uh, bier is eigenlijk bier. Daar, daar, daar word je niet groot mee. Je wordt groot met het imago wat je om je bier heen weet te creëren. En dat had hij heel goed in de gaten. En... Uiteindelijk zegt Heineken, we maken een groen, groen wordt het dragende kleur. Met een rode ster, met een zwarte naam. Het verhaal is dat hij die twee gekantelde eentjes uit het logo, dat hij dat zelf heeft verzonnen. Dat schijnt ook echt zo te zijn. Hij claimde ook altijd de slogan Heerlijk Helder Heineken te hebben bedacht. Daarover hebben Martin Veldman, de reclame man, en Freddy Heineken tot aan hun dood een verbitterde strijd gevoerd. Want volgens Martin Veldman had hij die slogan bedacht. Je ziet het bijvoorbeeld in de film Chinatown waar Jack Nicholson op een gegeven moment opkomt en een biertje pakt. En dat is natuurlijk een Heineken. Daar werd grof voor betaald om het merk op die manier tot een wereldmerk te maken. Vanuit, nee, en dat is, een, dat is het, het, het succesverhaal van Heineken. Dat je vanuit een uh, Amsterdamse brouwerij uh, de wereld weet te veroveren. En dat uh, hangt erg sterk aan de persoon van, uh, van Freddy Heineken. De, de enige, misschien mag je wel zeggen, de enige echte Nederlandse tycoon die wij ooit gehad hebben. Met, met uh, een boot op de Middellandse Zee, een groot chalet in St. Moritz, waar ook de koningin wel eens ging skiën. Een grote villa in Antibes. Allemaal de goede plekken waar je hoort te zijn als tycoon. En inclusief natuurlijk de ervaring die je als tycoon eigenlijk ook moet hebben, een ontvoering. marketing. Om je never zijn karakteristieken smaak te geven... Wordt er tijdens de vierde distillatie een mengsel van Jeneverbes en kruiden toegevoegd? Op een mooie Schiedamse verdieping geraken we. In het Jenevermuseum, huis van het Piketanici, het Hassebassi, de Jonge Jongeklaren, de Jajum. Gewoon de J van Jenever. Genever heeft toch een beetje een wat lullig imago. Het zit in van die kleine lullige glaasjes. Uh, uh, het is niet hip, het is niet trendy, het heeft iets benepends, iets, iets ja, klein in alle opzichten. Wel heel oud-Hollands. Heel oud-Hollands. vanaf de middeleeuwen. Ja, en in de Gouden Eeuw tot bloei gekomen. En Wat je ziet is dat mensen uh, dat in reclamecampagnes steeds wordt geprobeerd om, uh, om dat te verhippen. Een van de aardigste campagnes en ook heel succesvol uh, was die van uh, Bokma in de jaren 70. Bokma ging samen met Heineken. Ze wilde eerst een keurige slogan verzinnen en dat werd uh, Bokma een van de kleine genoegens in het leven van de man. Nou, die sloeg niet aan. Toen kwam Jim Prins, een wilde reclamejongen, uh, erbij. En die kwam met de vondst Schat staat de Bokma koud. Die heeft het tien jaar gedaan. Desondanks is, is Genever toch een Calvinistisch drankje gebleven. Calvinistisch en gereformeerd. Favoriet van Abraham Kuiper, begin 20e eeuw. Ja, de grote Abraham, die, uh, uh, zoals meerdere uh, uh, politici van, van gereformeerde huizen met name. Hè? Willem Aantjes, uh, Jaap Boersma, kon er echt heel erg weg mee. En uh, bekeerde gereformeerden als Wim Duizenberg en Henk Vredeling, uh, bekende minister van Defensie, die uh, was er ook niet vies van. Het, uh, het uh, paste bij, het, uh, bij de zondagochtend. De, de, de, de mensen kwamen uit de kerk op zondagochtend. en schonken dan, als een, als een soort vorm van, van lichte uitspatting. een glaasje jenever in. Soms met een beetje suiker op de bodem. Protestantse doping. Protestantse doping. En dat ging uh, terug op, op Abraham Kuyper. die uh, overigens geen familie was van de jeneverstoker. Maar die uh, al in uh, 1880 zei. Bij de chocoladeketel. en de warm water- en melkkaraf. wordt geen geslacht van kloeke Calvinisten gekweekt. Daar moest iets sterkers voorkomen. En dat was de Genever. Aangevuld met water tot... Joyce Pinsel werkt in het Genevenmuseum Museum aan de nieuwe glorie van deze oude Hollandse drank. En niks oubollig. Nee, helemaal niet. En het is ook gewoon wel heel erg leuk. En ik zou ook graag iedereen van harte willen, willen uitnodigen om uh, in maart, ik ga 17, 18 maart, vindt hier in het, in het Geneve Museum het Geneve Festival plaats. Ja, ik zou zeggen, kom kijken hier en bepaal zelf wat voor imago Geneve zou moeten hebben. Na het bottelen wordt de fles voorzien van een etiket, verpakt en verzonden naar de consument. Van de vrolijke kopstoot die bier en jenever samenvormen naar een hoofdpijndossier. De I tussen de H en de J, heilzaam ook en beladen. De I van immigratie. Oud begrip. Oud begrip, wij staan hier in een gloednieuwe Chinese wijk in Den Haag. En uh, wat confusie is voor de Chinezen, dat was uh, Willem van Oranje voor uh, de immigranten. Die zei op oudjaarsavond, 1564... dat hij niet kon instemmen met de geloofsvervolging... van mensen die anders dachten dan het gangbare geloof. En uh, dat, heeft, uh, dat is het startsein geweest voor de komst van enorm veel buitenlanders. Of het nou mensen uit België waren, uit Duitsland waren... Uh, Portugese joden, uh, Spanjaarden, alles kwam hier naartoe. Want hier mocht je zijn wie je wilde zijn. Een humaan beginsel dat toch ook commerciële trekken had... Ja, zeker. De, de, de joden uit Portugal die hier naartoe kwamen, waren rijke handelsmensen. Die namen hun geld mee, hun kapitaal mee, hun kennis mee van de markten. Hun wijsheid? Hun wijsheid. Uh, Spinoza was er een van. Uh, de, de grootste filosoof die Nederland ooit heeft voortgebracht. Misschien wel met Johan Cruijff de beroemdste Nederlander aller tijden. En met die immigraties tegen het intelligentiepeil? Ja, we gingen daar ontzettend op vooruit. Nederland was een botboerenland... Een, een, een zompig moeras van, van kortzichtigheid en, en bekrompenheid. En je neverdrinkers. En je neverdrinkers. En uh, daar kwamen dan vervolgens uh, kwamen daar toch de hoogopgeleide, erudite mensen uit landen als Vlaanderen en Portugal. En dat, daar hebben wij zeker van geprofiteerd. Heel erg zelfs. We staan op de gedempte burgwal dus in Den Haag. Een, een straatnaambord met daaronder Chinese tekens... nadat we een hele moderne, rijk versierde Chinese poort onderdoor zijn gewandeld. Een typisch voorbeeld van hele moderne immigratie, een nieuwe lichting. Ja, dat is het mooie. Wij zijn, wij zijn inderdaad die immigratie gaan zien als een probleem. Hier in Den Haag hebben ze natuurlijk ook genoeg problemen met, met immigranten, in de Schilderswijk onder andere. Maar dit is helemaal gefinancierd door de stad Den Haag om Den Haag... Uh, aantrekkelijk te maken voor Chinese investeerders. En dat zijn, dat zijn natuurlijk de investeerders van... tussen nu en de komende honderd jaar gaat daar het kapitaal vandaan komen. De toekomst. Ja, natuurlijk. Dat, dit, dat, dat, dat wordt groot. Dus daar, je kunt je stad daar wat beter op voorbereiden. En, en die mensen gaan verwelkomen. Nederland is altijd een huspot geweest, een meltingpot. En uh, dat zullen we blijven. En over, over 50 jaar of over 100 jaar... zul je hier en daar nog een Marokkaanse achternaam tegenkomen. Van een verder puur Nederlandse meneer of mevrouw. Een, een warm toevluchtsoord, Wel of niet met haring, bier en je neven. Laten we het in godsnaam hopen. Neem er nog een. Ja, dankjewel. Ik denk dat ik het even bij water hou als je het niet erg vindt. Uh, straks na tien neem ik er eentje. Dat waren de typisch Nederlandse begrippen in de encyclopedie van Nederland werd gemaakt door Jeroen Wielaert. En hij sprak met Bert Wagendorp en Wilma de Rek. Volgende week meer dan natuurlijk de K. De K van ketel 1 misschien? Of van, van, van kaas? Uh, nou ja, mocht u zelf lemma's willen toevoegen, luisteraars, dat kan typisch Nederlandse begrip, fenomenen, waarvan u vindt... dat ze in deze encyclopen der Nederlanden thuishoren. Mail ons uw Nederlandse begrip en uw inzendingen. Die worden dan beloond met een exemplaar van de encyclopen... der Nederlanden in boekvorm. We hebben drie exemplaren per uitzending beschikbaar. Dus het, het, het, het, het, het, het heeft wel enige urgentie. Uh, voor de originele toevoegingen, die, die, die krijgen dan die uh, exemplaren. Redactieapenstaatjehollanddoc.nl. Dat is ons adres. Redactieapenstaatjehollanddoc.nl. Het is tijd voor een typisch Hollands fenomeen. Jawel, schaatsen. Hoewel, sprinten is toch misschien niet helemaal de. Hollandse specialiteit. Dat gaan wij eens even horen. We gaan naar Calgary. In Calgary zit uh, Sebastian Timmerman bij het WK Spin. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Hallo, hoe is het daar? Het is uh, uh, ja, eigenlijk wel gezellig. En de hal zit vol. En... Dat maak je toch wel eens anders mee als je naar het buitenland gaat om inderdaad een typische Nederlandse aangelegenheid als schaatsen uh, uit te oefenen. Kom je wel eens her en der in de wereld in een lege hal terecht waar dan geschaatst wordt. Maar hier in Calgary is dat absoluut niet het geval. Canadezen houden namelijk van sprinten. We hebben natuurlijk met Jeremy Woderspoon in het verleden echt een, een sprintkoning gehad. Woderspoon nog steeds wereldrecord houden trouwens met 34-03. En uh, dat sprinten dat leeft. Dat leeft ook hier uh, bij de Universiteit van Calgary. Die echt letterlijk vast zit aan de ijsbaan. Heel veel studenten trainen ook op de ijsbaan, gaan op die manier, komen op die manier in aanraking met het schaatsen. En daar komt het talent uit voort. Ook trouwens in dit toernooi bij de Canadezen, uh, die toch links en rechts bijvoorbeeld, zoals met Jamie Gregg en Moenstef Ouardi toch Canadezen hebben die meedoen uh, in de strijd. Dus het, wat dat betreft is het leuk om zo'n toernooi hier in Canada te hebben. Ze zijn bezig uh, met de tweede 500 meter bij de mannen trouwens. Uh, de snelste tijd staat op naam van Japaner. Ook een echt sprintland in de wereld. Yuya Oikawa, 34, 43 en net als bij de vrouwen zijn de uh, tijden, de meeste tijden bij de mannen ook sneller dan gisteren. En we hebben natuurlijk al een wereldrecord gezien bij de vrouwen. Dus wie weet ja, komen we wel in de buurt van de 34, 03 van die Canadees, van die Jeremy Wooderspoon. Maar dat is wel een hele scherpe tijd hoor. Dan moeten de sommige rijders wel echt heel veel afrijden van hun persoonlijke record. Maar wie weet, het zou kunnen. Wat was eigenlijk dat wereldrecord bij de vrouwen? Het wereldrecord was 37 seconden, uh, dus dat is ook wel iets, iets magisch. Een barrière is doorbroken, de barrière van die 37 seconden. De, voor het eerst Yin Yudus uit China, voor het eerst een vrouw binnen die 37 seconden. En waar jarenlang iedereen dacht dat Jenny Wolf, koningin van de 500 meter en veelvoudig wereldkampioenen op die afstand, dat als eerste zou gaan, uh, zou gaan lukken... Ja, verliest Jenny Wolf ook letterlijk in die rit. Want ze reed tegen Ying Yu, dat oh. wereldrecord, aan die Chinezen. En die Chinezen was wel goed bezig ook dit seizoen. Maar dat zij het zou redden als eerste dame, dat kwam toch wel een klein beetje als een verrassing. Alhoewel ze dit seizoen wel liet zien dat ze uh, Jenny Wolf op de 500 meter goed partij kon uh, geven. Maar dat is dus uh, een barrière doorbroken hier in Calgary. Ja, en het, uh, het dak ging spreekwoordelijk eventjes af bij de Olympic Oval. En wat reed Jenny Wolf zelf dan uh, in die rit? Jenny Wolf die, uh, ja, die had een hele slechte rit, want die ging er bijna onderuit op de eerste 100 meter. En die reed 38,04. Nou, dat is uh, bijna een seconde langzamer dan dat zij zou moeten kunnen rijden nee, dat op kan het ik ijs. Ook nog wel. <laughs> nou, dat, dat ga ik niet zeggen. Het nou, lijkt mij niet nou, verstandig als ik dat uh, ga proberen te doen. Geloof me maar op mijn woord, Sebastian. Dat kan ja, ik, Echt. Ik, ik geloof je, ik geloof je. Maar die doet uh, eigenlijk niet meer mee. Die heeft haar toernooi wel vergooid. Hé, hey, en uh, uh, uh, wat is dat met Wadderspoon gebeurd eigenlijk? Die die die. Ik, ik, die ben niet een helemaal een, een, ik zit er niet helemaal zo diep in als jij. Nee, uh, Jeremy Waterspoon is een paar jaar geleden uh, is hij gestopt. Hij is tegenwoordig uh, trainer... Uh, dat doet hij trouwens niet. niet in Canada, maar hij is trainer geworden bij de schaatsacademie in Insel. Die daar is opgezet in Zuid-Duitsland dus door een Nederlander, Marnix Wiebedink. Ah. En die heeft uh, Worderspoen weten vast te leggen als trainer. En Worderspoen begeleidt, hij is hier namelijk, begeleidt hier onder andere een uh, Frans talent. Benjamin Massé, jonge Fransman. Vooral goed altijd op de middellange afstanden, 1000 en 1500 meter. En ik denk dat we uh, ja, de komende jaren in de aanloop naar Sochi... Die Fransman nog wel een paar keer gaan zien. En daarbij geleid ook onder andere uh, Harold Silos, dat is een let. En een beetje dat soort schaatsers uit de niet-echte schaatslanden. die kunnen bij die Schaatsacademie aansluiten. En dan krijgen ze dus training onder andere van Jeremy Wudderspoon. Nou, dat is toch een, uh, een grote naam. En hij doet het goed hoor, want als ik kijk naar de tijden die Massé uh, uh, en Silos hier rijden deze dagen in Calgary. dan, uh, dan is dat, uh, heeft hij dat goed voor elkaar. En nu zijn jullie al bezig met de uh, 500 ja. meter mannen, hoor ik ja. aan het uh, gejuich. Ja, ja, ja, dat gejuich is van Verwardi. een van de Canadezen die uh, uh, dadelijk gaat rijden. Uh, we zijn aanbeland in rit 12, dat betekent dat we nog zes ritten te gaan hebben. Duurt dus nog wel even tot de laatste drie. Dat zijn namelijk echte de grote ritten voor wat betreft het klassement. Mo tegen Giorgi Kato, uh, dat is rit 15. Daarna de Nederlanders Otterspeer en Groothuis tegen elkaar. Die staan zevende uh, en derde in het klassement. Otterspeer zevende en Groothuis derde. En in de laatste ritten nummer 1 en 2 van het klassement tegen elkaar. En dat zijn uh, Q-Yuk Lee en uh, Dimitri Lobkov. Het zit dicht bij elkaar bij de mannen. Uh, dus het is spannend. Stefan Groothuis staat derde na de eerste dag. Heeft alle kansen, heeft alle uitzicht op een medaille. Misschien dat Otterspeer ook nog wel mag dromen van het podium. Dus het wordt belangrijk dadelijk in die uh, laatste drie ritten met name van die 500 meter bij de mannen. En wat was, wat was uh, Groothuis zijn tijd op de eerste 500 meter? Groothuis had gisteren 500 meter toch wel met wat problemen. 34, 84, werd daarmee negende. En voor het mooie had hij eigenlijk wel 1500ste, twee tiende sneller mogen zijn. Dus kijken uh, of hij vandaag een vlekkeloze race kan rijden... dat is bij uh, Groothuis, en dat zeg ik met alle respect hoor... maar bij hem wel vaak het probleem. Hij heeft altijd links en rechts wel een paar kleine technische foutjes. En dat scheelt toch steeds honderdsten van, uh, van seconden of meer. Ja. Zagen we ook op de duizend meter. Maar ja, als hij goed is... Zou hij vandaag rond de 34,5 seconden moeten kunnen rijden. Het Nederlands record trouwens is 34,40. Dus misschien komt hij daar nog wel in de buurt. Oké, nou we gaan het zo horen. We gaan eerst eens even een plaatje draaien over schaatsen. We gaan de Fleet Foxes draaien met White Winter's hymnal. I was following was following Was following was following Was following was following following me I was following me Snow in De Fleet Foxes. White Winters Hymnal. Sebastian. Daar zijn we weer. Ben je er klaar, klaar voor, jongen? Ik ben er helemaal klaar voor, en ik hoop op een mooie 500 meter hier in Calgary. Nou, kijk nu trouwens naar een Canadees. Denny Morrison tegen Shawnee Davis, de Olympisch kampioen op de 1000 meter. En Davis, de nummer 6 van het klassement. Wint de rit en doet dat in 3503. Dat is uh, trouwens geen persoonlijk record. Hij heeft als 34 is gereden. En uh, Danny Morrison, die uh, Canadees is, die rijdt 35-20. Maar dat is wel een tijd waar uh, Shawnee Davis, die 35-03, waar Shawnee Davis mee vooruit kan. Gisteren won hij de duizend meter. En als hij uh, uh, later vandaag wederom een goede duizend meter weet te rijden... kan die, mag hij misschien nog wel een beetje hopen op het podium... Maar Davis heeft gisteren op zijn eerste 500 meter toch ook wel redelijk wat tijd verspeeld. Nog vier ritten zijn er te gaan op deze tweede 500 meter hier in Calgary. Waar het buiten trouwens een beetje uh, lente lijkt qua temperatuur. Het is namelijk maar iets onder nul. En in Calgary waar het uh, min 10, min 20, soms wel min 30 kan zijn. Voelt dat dan meteen heel warm aan. Uh, en hier binnen ook in de hal. Iedereen, veel mensen hier op de tribune ook om me heen in t-shirtjes zitten toe te kijken naar het schaatsen. Naar nou, nu een Finn. Mika Pautela, dat is altijd een beetje een, een, ja, een, een clown als die vlak voor de start staat. Nu ook. Hij veegt zijn, uh, zijn schouders een beetje schoon. En hij uh, wijst nog wat en wuift wat naar het publiek. Terwijl zijn Canadese tegenstander Jamie Gregg... Geconcentreerd Klaas staat, heeft een zonnebril op zijn hoofd gezet. Vooral tegen de rijwind, maar ook met donkere glazen, zodat wij niet in zijn ogen kunnen kijken. Jamie Gregg in het rood met zwarte pak van Canada zet zijn schaatsen neer achter de rode lijn. Pautela hakt met de punt van de schaats, eerst nog eventjes in de schaats. En dan staat hij ook klaar voor deze veertiende rit. Mika Pautela is de nummer 5 van het klassement. Staat net voor Hein Otterspeer. Jamie 10 tiende. En daar had ik toch ietsje meer van verwacht. Ze zijn goed weg in ieder geval. Greg in de buitenbaan en Pautela in de binnenbaan. Normaal gesproken is die Finn ietsje beter op de 500 meter. Maar Greg gaat goed mee op de eerste 100 meter. 34-43 is van Oikawa trouwens nog altijd de snelste tijd op deze tweede 500 meter. Pautela heeft op de kruising. 10, 15 meter voorsprong op Jamie Greg. Greg naar de binnenbaan toe. Poutela door de buitenbocht. Tweede binnenbocht is bij het sprinten bij de mannen vanwege de hoge topsnelheden vaak een probleem. Maar Greg komt daar perfect doorheen. Maar ligt wel achter nog steeds op Poutela. Dan gaat Poutela inderdaad de 500 meter hier winnen. En doet dat in de snelste tijd. 34, 38. Net geen persoonlijk record voor deze Finn. Blijft er een paar honderdste van verwijderd. Maar is uiteraard wel tevreden. Want hij is veel sneller dan gisteren. En 34, 38, dat is een mooie tijd om hier te rijden. Jamie Gregg deed er een tiende langzamer over. 34, 48. En Pautela gaat dus nu aan de leiding wat betreft de 500 meter. En ook aan de leiding als je kijkt naar het klassementje van de rijders die we uh, in de baan gehad hebben op de tweede 500 meter. En dan nu uh, een echte 500 meter specialist in de baan. In rit 15 van de 17 Drie ritten zijn er dus nog te gaan. Het is een Koreaan en ja, misschien hoor je al wel een beetje het gejuich rechts naast mij. Daar zit namelijk een heel groepje Koreanen van een grote Koreaanse gemeenschap hier uh, in Calgary. Zij moedigen vooral de Koreanen aan, maar toch ook wel de andere landen. Maar nu staat er een Koreaan in de baan en uh, leven zij weer hemel op. En beginnen zij te zwaaien met de Koreaanse vlagjes. Want Taibu Mo, de 22-jarige Olympisch kampioen op de 500 meter, staat in de baan. Mo, vorig seizoen ook nog eens tweede op het WK Sprint, dus kan zo'n toernooi goed rijden. Vierde na de eerste dag staat hij met maar een paar honderdste. Zevenhonderdste achterstand op de nummer drie op Stefan Groothuis. Dat zicht. allemaal heel dicht bij elkaar. En 3300 honderdste achterstand op zijn landgenoot Kuyukli die aan de leiding gaat. Een Teber rijdt tegen Giorgi Kato, oud wereldrecordhouder. Zou het kunnen? 34-03, Jeremy Worderspoon. Nou, ja, het zou me verbazen. Maar Kato heeft 34-30 ooit gereden. Dus dan moet hij daar nog drie tienden van afrijden. En dat is toch wel heel erg veel. Ze zijn in één keer goed weg. Kato gestart in de buitenbaan. Die Japanen met die hele snelle slag. Het is een ra tak, tak, tak, tak. Links en rechts gaat het heen en weer. En Mo, iets meer rust in zijn slag. Maar hij heeft wel daar eventjes een foutje bij het inrijden van de binnenbocht. Kato was op de eerste 100 meter 200 sneller dan TB Mo. heeft ook meer snelheid op de kruising rijdt het gaatje, de achterstand die hij had door de buitenbocht op Mo al een beetje dicht. En nu moet hij de binnenbocht zien te houden, Giorgi Kato. Houdt de Japaner de binnenbocht met moeite. Handje na het ijs, komt in de buitenbaan uit, geeft snel genoeg terug naar de binnenbaan. En Giorgi Kato is hier op weg naar een 34 laag. naar 34, 35 is de eindtijd. Een hele snelle tijd, maar net dus boven zijn persoonlijk record. Vijfhonderdste van een seconde. En in zijn schaduw ook een toptijd voor TBMO Mo met 34, 42. Want dat is voor TBMO Mo de Olympisch kampioen op de 500 meter, een persoonlijk record. Om nog maar weer even aan te geven hoe verschrikkelijk snel het gaat en hoe dicht het ook... ...bij elkaar zit, want de nummers 1 tot en met 4 staan binnen een tiende van een seconde van elkaar. En dat maakt dat sprinten zo mooi, dat die verschillen zo klein zijn. En dat het gaat om zo weinig mogelijk fouten te maken in zo'n toernooi over twee keer een 500 en twee keer een 1000 meter. Over fouten maken gesproken, Stefan Groothuis had een goede eerste dag uiteindelijk. Staat namelijk derde na die eerste dag, maar had toch ook wel fouten. Foutjes op de 500 meter, maar vooral foutjes op de 1000 meter waar die tweede werd achter... Derde wet, nee, tweede wet achter Sony Davis, maar waar hij in zijn laatste binnenbocht toch behoorlijk in de fout ging. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij er nog beter voor gestaan. Maar Groothuis, de Nederlands kampioensprint, vijf keer in de laatste zes jaar trouwens, dus hij is echt de koning van het sprinten in Nederland, heeft uitzicht op een medaille, maar weet natuurlijk ook. Dat Kato zo goed gereden heeft, dat Pautala goed gereden heeft, dat Mo zo sterk heeft gereden. En dan moet Stefan Groothuis toch ook bijna een persoonlijk record gaan rijden. Hier 34-55 is dat persoonlijk record. Hein Otterspeer, zijn tegenstander, zevende na de eerste dag van zijn eerste WK-sprint. Otterspeer, een boom van een kerel, afkomstig uit Zuid-Holland, woont tegenwoordig in Heerenveen. Allebei zijn ze goed weg. Zoals altijd een beetje ingehouden start bij Groothuis. Omdat hij daar in het verleden zo vaak problemen mee heeft gehad. Nu na 100 meter moet hij goed op stoom komen. 9,71 voor Otterspeer. 9,90 voor Groothuis Die toch weer een klein beetje wegleed bij de afzet in die eerste binnenbocht. En Gro uh, Otterspeer veel meer snelheid nu dan Stefan Groothuis. Otterspeer moet een beetje inhouden bij het aansnijden van de tweede binnenbocht. Komt onderdoor bij Stefan Groothuis. Groothuis probeert mee te gaan. Otterspeer komt naar buiten. Keert snel genoeg weer terug in zijn eigen baan. Otterspeer gaat de het winnen van Stefan Groothuis En hier komt 34,48. Uh, 34,48. Bijna een Nederlands record zeg. Voor uh, een Otterspeer. Net niet. Hij blijft de 800ste. ...van een seconde van verwijderd, maar hij is blij... ...want hij rijdt wel weer een persoonlijk record. Net geen Nederlands record dus, maar wel een persoonlijk record. En met 34, 74 levert Stefan Groothuis toch wel weer tijd in... ...ten opzichte van de concurrentie. Hij is dan weliswaar ietsje sneller dan gisteren... ...maar net als gisteren geldt toch... Dat ik het eigenlijk liever 1,2 tiende sneller had willen zien bij Stefan Groothuis. Die in het algemeen klassement achter Tijbe Mo staat. Die heeft hij voorbij moeten laten gaan. En ook Mika Pautela, die vindt die zo goed reed. Is inmiddels Groothuis voorbij in het algemeen klassement. En Groothuis staat op die twee zo'n halve seconde afgerond. Achter straks op de laatste duizend meter. Jammer, jammer, jammer. Dat Groothuis waar die anderen zo'n goede 500 meter hebben gereden. Dat Groothuis daar toch wat tijd weer laat liggen. Maar goed gereden natuurlijk door Hein Otterspeer. ...die daardoor wat gaat klimmen in het klassement. Maar Groothuis is in ieder geval de beste Nederlander na drie afstanden. Maar of een medaille er nog in zit, dat wordt moeilijk. De laatste rit op de 500 meter staat klaar. kyu Lee, de verrassende Koreaan. Een hele aparte man. Hij is 33 jaar inmiddels vier keer wereldkampioen sprint... ...in de laatste vijf seizoenen geworden. Het is een man die wel van een feestje houdt. Hij drinkt graag een biertje, hij rookt graag een sigaretje. Het hele seizoen zagen we hem eigenlijk nauwelijks goed rijden... Hij zei dat hij last had van de knieblessure. Maar op het moment, Suprem, het toernooi dat het erom gaat, staat hij er weer. Hij staat nu in de starthouding. diep gebogen in de binnenwaan. Ah, valse start. Valse start in die laatste rit tegen Dimitri Lopkov En de valse start was van de Rus. Zien wij Janny Smegen, de Nederlandse startster. En nu bij de 500 meter bij de mannen assistent van de starter. Namelijk de rode vlag omhoog houden. Dimitri Lopkov die maakte de valse start. De nummer 2 in het algemeen klassement. Lopkov. De rust dus staat 1800ste van een seconde achter Q Yuk Lee na de twee afstanden van gisteren. En als je dan kijkt wat Lopkov eventueel mag verliezen op Taipei Mo. ...die de beste klasseerd is van de rijders die tot nu toe gereden heeft. Dan is dat 1500ste van een seconde. Dus dat is niet al te veel in de wetenschap dat Mo zo goed reed met die 34-42. Dan moet Dimitri Lopkov in de buurt komen van zijn tijd van gisteren. Toen reed hij goed op de 500 meter en legde hij een mooie basis voor een goed algemeen klassement. Kyuuk Won gisteren de 500 meter in 34, 33. Als hij die, die tijd opnieuw rijdt, dan wint hij opnieuw de 500 meter. Want Giorgi Cato staat aan de leiding met 34, 35. Ze zijn weer terug bij de start. Tweede start moet goed zijn. Want er mag maar één valse start per rit worden gemaakt. Dus als er één van de twee nu in de fout gaat, is het einde toernooi. En dat is toch wel zonde. Oeh, beweging voorwaarts. Nog een keer beweging voorwaarts bij Kuyuk Maar de starter schiet maar één keer. En dus zijn ze vertrokken. En dus is het allemaal goed. Kuyuk zit dieper dan die grote sterke rust van 30 jaar. Dimitri Lopkov. 9,64 voor Lee om 9,72 voor Dimitri Lopkov Over de eerste 100 meter. Lee nu op de kruising. Kwam niet helemaal lekker. Wilde uitversnellen. Dat lukte hem niet helemaal. Het leek op een soort half missertje. Lopkov komt richting Lee en heeft nu de binnenbouw. Die grote rus in dat rode pak komt onderdoor. Komt langs zij en voorbij, Terwijl Lee weer met zijn handje naar het ijs moest. Lee knokt zich terug. Zij en zij op weg naar de finish. En Lee wint het dan toch. Maar 34-67 is de eindtijd. Dan laat hij daar wel wat tijd mee liggen. Maar het is genoeg om aan de leiding te gaan in het klassement na drie afstanden. Georgi Kato wint de 500 meter. Maar q Lee gaat aan de leiding in het klassement na drie afstanden. En heeft op de 1000 meter straks 1600ste voorsprong op zijn landgenoot Mo. En 1900ste op Pautela. Stefan Groothuis is de beste Nederlander op plaats 5. maar staat wel 2600ste. wat zeg ik, 4600ste achter op de derde plaats. Het brons kan nog voor Groothuis, maar hij moet een betere duizend rijden dan dat hij de 500 meter reed. Ja, dankjewel, Sebastian. Het is altijd een leuke afstand om op de radio te verslaan. Ik, je hebt je ook uitstekend ervan. <tus> Heb je nou niet een enorme dorst nu? Nou, het, ja, je zit hier op hoogte en dat merk je inderdaad uh, aan bijvoorbeeld uh, je kil. Ik, ik, ik ga nu wel lekker even een slokje water nemen. Ja. Mm. En aan mijn lenzen. Ik heb lenzen. Ja. Maar die vallen bijna uit mijn ogen. Zo droog is het hier in de hal. Ik had beter een bril op kunnen zetten. Maar ze zitten er gelukkig nog in. Ik kan het allemaal nog goed zien. Oké, okay, jongen, neem even een pauze. Uh, ik vind dat echt mooi, mooie radio. Dank je wel. Graag gedaan. En dan gaan wij nu even naar een hele andere tak van schaatsen. Wij gaan naar het lange afstand schaatsen. Als het een beetje mee zit, dan zal woensdag of donderdag... in Veenoord of Haaksbergen of Noord-Laren... Uh, dan zal daar, daar zeker de eerste marathon gehouden worden. Die strijden altijd om de, om de eerste plaats, die, die, die, die, die, waar dat kan, die drie plaatsen. Maar in Oostenrijk kan dat natuurlijk al wel. Dat kan al de hele week op de Wijzenzee. Want daar organiseert de Stichting Alternatieve Elfstedentocht... een aantal toertochten. Er zijn er deze week al twee geweest... Boven Ervendoorns dus heeft ook meegedaan, geloof ik. Dat is op SBS geweest. Je kan dan 200 kilometer kan je dan schaatsen. Zoals net als bij de Nederlandse Elfstedentocht. Maar je kan ook minder schaatsen. Op 3 februari, dat is de laatste tocht, dan doet skate 4 R mee. Skate4Air doet dan mee aan de alternatieve Elfstedentocht. Sommige deelnemers zullen niet het hele eind gaan schaatsen. Want skate 4 R is een clubje schaatsliefhebbers... dat geld bij elkaar spaart voor cystic fibrosis. Cystic fibrosis, CF, ofwel de taaislijmziekte. Dat is een erfelijke ziekte. Je hebt het dus al vanaf je geboorte. En die ziekte is niet te genezen. En je wordt er ook niet oud mee en het is ook chronisch. Taaislijm, de naam zegt het al. Je maakt taam, slijm aan en dat leidt tot spijsverteringsproblemen, tot luchtweginfecties, tot schade aan de longen ook. En uiteindelijk ga je er dus dood aan. Niet zo snel als vroeger. Vroeger haalde je de puberteit meestal niet eens. Maar nu kan je er 40 mee worden. Maar die leeftijd moet natuurlijk nog veel verder omhoog. En daar is heel veel onderzoek voor nodig. En dat kost natuurlijk geld. En geld, dat brengen die schaatsers van Skate4R bij elkaar. Door sponsoring doen ze dat. Het is de bedoeling dat dit jaar 400.000 euro opgehaald wordt. Ik zag vanmiddag dat de teller nu ongeveer op 229.000 staat. Dus daar kan nog best wat bij. Skate for R heeft ook trouwens een uitstekende ambassadeur. die ook clinics geeft. en uh, hij motiveert ook. en dat is Jochem Uitenhaag, ex-schaatser. Schaatsliefhebber Jorrit Brenninkmeijer. die sprak met de oprichter van Skate for R. dat is Guus Oleienhoek. En hij neemt met uh, zijn vriendin uh, Karin en met de kinderen Niels en Rianne deel aan de alternatieve Elfstedentocht. Niels is zes, Rianne is negen, zijn kinderen, en die hebben allebei C.F. Um, um, die, um, uh, we beginnen met Arnoud Buijzer. Ik zeg het verkeerd, want Arnoud Buizer dat is de oprichter van Skate4R. Dat we Guus Olleijer, ik niet iets in zijn schoenen schuiven... wat hij niet gedaan heeft. Arnoud Buizer, hij is de oprichter van Skate4R. Hij is de vader van Jochem. En Jochem is vier en hij heeft ook CF. We gaan luisteren naar de documentaire van Brennick Brenninkmeijer. Ademtocht. Kijk. Kijk. Ik heb altijd bij me op mijn telefoon een fotootje van Jochem. Vier jaar, mijn oudste zoon. Hier is hij uh, bij opa en oma op de trekker met een uh, grote gele bak erop. Dat is natuurlijk het allermooist uh, aan het rondrijden. Ja, een, een kleine boer hè, dat haal je er toch niet uit. En ja, helaas, ook hij heeft CF. En uh, voor mij is hij eigenlijk de ultieme reden geweest om skateflair op te richten. Wat de komst van Jochem mij geleerd heeft, is dat je niet moet zeuren. Dat je niet moet klagen over het feit dat het zo onterecht is dat dit jou nou is overkomen. Nee, buig het om in iets positiefs. Je kunt het niet veranderen. Maar zet je schouders eronder en probeer het om te buigen in iets wat juist veel meer brengt... dan dat je van tevoren ooit had kunnen voorspellen. Wil je schaatsen leren slijpen? Ik wil dat ook. Zal ik jullie dat dan leren? Ja. Dan kunnen jullie in Oostenrijk het helemaal zelf. Ja, en dan vragen we iedereen om te dus schaatsen mogen slijpen voor 45 euro. Ja, Zo. dan krijgen wij lekker veel omdat Zat we geld. nog kinderen zijn. Daarom vraag je zoveel. Tjonge, en wat ga je met dat geld doen dan? Nou, daar ga ik mijn iPad voor kopen. <laughs> ik Ik uh, computer. Nou, dat is toch maar juist voor Escape voor Air dat geld? Of dit Dan niet? Dan ga ik natuurlijk niet doen. O, oh. nou mooi is dat. Dan moet je maar de voeren hoe scherp ze zijn. Zo, beschermers erom? Ja. Oh, Oké, okay, klaar. Dan kunnen wij naar de baan. En kijk, dit is het. Kantoor van Skatefair, het zenuwcentrum. Hier gebeurt alles. De stagiaires zitten hier, zoals je ziet, grote stapels post die nog rondgestuurd moeten worden naar alle deelnemers. Staan hier kasten met merchandise en toch wel een beetje de trots van Skatefair wil ik je niet onthouden: in deze doos het de prachtige geel met zwarte Skatefair schaatspak. Deze zullen nog worden nagestuurd naar de deelnemers die er nog geen hebben, zodat straks iedereen op 3 februari als één uniforme groep over het ijs zal glijden. Kan je garanderen? Dat wordt een prachtig gezicht. Twee jaar geleden haalde Werner Vervaat, een goede vriend van mij en ook schaatsmaat... me over om toch nog een keer naar de Wijzerzee te gaan. Ik uh, moet namelijk met schroom bekennen dat ik hem al twee keer eerder daarvoor had getracht uit te rijden... wat niet gelukt was. Dus uh, daar brandde, daar kriebelde toch nog wel iets. Vlak voordat we afreisden naar de Wijzerzee heb ik ergens een artikeltje gelezen... over een aantal jongens die met hun vader een sponsortocht uh, ervan hadden gemaakt van het schaats op de Zee. en met z'n drieën 10.000 euro hadden ingezameld voor tijd slijmziekte. En uh, wel jammer dat het maar eenmalig was... want ik had me eigenlijk zelfs graag erbij willen aansluiten. Nou, en dan heb je die toch geschaatst 9,5 uur afzien. Je staat er met blaren op je voeten, echt uh, helemaal afgepeigerd... sta je dan op het blarenbal heerlijk van je eerste biertje te genieten... In alle euforie keek ik verder aan dat we dit hebben geflikt, volgend jaar zijn we weer. En toen hebben we besloten, wij gaan het doen, wij gaan een sponsoractie opzetten voor Tijslijmziekte. En dat gaan we dan ook meteen doen voor de komende vijf jaar. We gaan er iets van maken wat meegroeit. En uh, met zoveel mogelijk mensen proberen zoveel mogelijk geld op te halen. En nu zijn we zover dat we uh, op het punt staan om voor de tweede keer naar de Wijze te gaan. Dit keer met bijna 150 mensen om te proberen ja, weer nog meer geld op te halen dan vorig jaar. En ik denk dat we heel goed on track zijn. Ja, kijk, Guus, Gus, daar komen ze weer. Rianne en Niels, allebei. Ze zijn allebei halverwege de bocht. Kijk, Niels op kop. Oh, okay. oh, ze rijden zich even vast en er voorbij. Om zoiets als de zee samen met de kinderen te doen... Ik vind dat gewoon heel bijzonder. Het zijn toch uh, allemaal uh, grote mensen. Weinig of geen kinderen die meedoen. Ja, dan staan wij daar uh, met die ukken van ons. Het is, uh, ik vind trots dat dat gewoon het goede, het goede woord is. Okay. Goed zo. Kom op Niels, op De liefde voor het schaatsen die, uh, begon al uh, redelijk vroeg. Ik kom uh, van oorsprong uit uh, Rijpwetering. Door de Kager Plassen. Wat je bij ons zag, veel, veel kinderen die gingen in andere dorpen op, op voetbal. Met ons gingen ze op schaatsen. Dat was een beetje de, de dorpsport. En uh, ik, uh, ik ging daarin mee. Uh, ook vanaf het begin direct wedstrijden gereden. En uh, nou, als, je, als je schaatst en je zit echt lekker in de flow. en je, je voelt de valbeweging goed, je voelt de druk op je benen. en je, je, uh, nou ja, je voelt ijs als je afzet. Ja, dat, uh, dat is mooi. Ik ben na het VWO, op mijn achttiende, ben ik uh, gaan studeren. Keuze voor Eindhoven was, omdat daar een ijsbaan was. En uh, tijdens mijn studie heb ik altijd actief uh, meegedaan aan uh, studententoernooien. In Eindhoven het Isus-toernooi een tweedagstoernooi. Dus alle deelnemers eten s'avonds in de Mensa. En zo kwam het moment dat ik na de eerste wedstrijddag tegenover afvaardiging Groningen aan tafel zat. En uh, ja, in gesprek raakte met mijn overbuurvrouw. En dat was het begin van de relatie met Karin. En nu, 20 jaar verder, zijn we nog steeds samen. En uh, mutsjes? Zitten die er ook bij? Of was het alleen pakken en jasjes? Ja, de mutsen, in elk geval, sowieso zien ze er goed uit. Maar uh, ook daarvan zijn er een aantal twijnen, dus die moeten nog even nee, Oké, okay. worden. Dus ik, uh, ik neem wel even op met de stagiaires dat ze. Vorig jaar waren Skate for Air Werner en Arnoud. We hebben echt onwaarschijnlijk veel werk verzet. We hebben ons drie slagen in de rondte gewerkt om te zorgen dat alles naast onze gewone drukke baan toch geregeld uh, is geworden. Na afloop hebben we ook gezegd, van, dit kunnen we niet nog een keer zo doen. Uh, we hebben ons echt veel te veel aan verteeld, wat dat betreft. Um, dus wij hebben toen besloten om uh, meer vrijwilligers uh, erbij uh, te trekken. En we hebben nu een team van 30 vrijwilligers... die uh, het verblijf uh, regelen op de Waisersheer voor alle deelnemers, administratie... Het uitbrengen van een Skate for Air magazine, het benaderen van bedrijfssponsoren. En dan in aanloop naar de Wijzerzee organiseren we nog een drietal clinics, een drietal trainingen op de ijsbanen, verspreid over Nederland, waarop alle deelnemers afkomen, iedereen in het Skate for Air schaatspak. En daarmee creëren we ook dat deelnemers zich echt verbonden voelen met Skate for Air. Wat is dit? Patat. Patat wel speciaal. In 2002, nu negen jaar geleden, is Rianne geboren. Na een, uh, eigenlijk een voorbeeldige zwangerschap. Zonder complicaties. En we hadden een uh, walk van een baby. Lief kind, heel tevreden. Ze sliep veel. En uh, opmerkelijk was haar uh, ongebreidelde eetlust. Ze at altijd ontzettend veel. Wat is er niet mooier om te zien dan een, uh, een kind dat graag, graag en veel eet. Toen Rianne drie jaar was... Toen uh, vonden we het uh, eigenlijk uh, wel tijd dat er een broertje of een zusje bij zou komen. En in 2005 is haar broertje, Niels, geboren. maar eerst maar eerst Ja, die moet je eerst doen. Niels heeft eigenlijk van het begin af aan wel een beetje nou ja, luchtwegklachten gehad en, en groeiproblemen. En in eerste instantie hebben we dat zelf niet onderkend. Maar uh, mijn moeder zei wel van groeit dat kindje wel goed. En toen zijn na acht weken uh, met Niels op het consultatiebureau ge gekomen... toen is die, daar bleek hij op zijn geboortegewicht te zitten... en daar ben ik toen zelf heel erg van geschrokken. Doorgestuurd naar, het, uh, naar de huisarts, doorgestuurd naar het ziekenhuis... Nou ja, en toen is met Niels dus de diagnose uh, gekomen uh, van CF. Nou, lekker even. Hey, eet smakelijk! Toen daar wat meer over verteld werd, over wat, wat is CF, hè? Wat, wat zijn daar de belangrijkste uh, klachten, luchtwegklachten, spijsverteringsklachten, veel poep, uh, stinkende poep. Uh, nou ja, toen wisten we eigenlijk, wisten we allebei al van ja, maar dan is Rianne ook aan de beurt, die, die heeft dat gewoon ook. En toen hebben we uh, zeg maar haar in dezelfde week laten testen en toen hadden we dus inderdaad een diagnoseweek Waarin we voor twee kinderen de diagnose zelf, uh, hebben gekregen. Ja. ja, als je die boodschap krijgt, dan, dan staat je wereld op zijn kop. Het meest confronterende was het besef dat je kinderen een ziekte bezig hebben die hun hele leven parten gaat spelen en ja, die uiteindelijk tot de dood leidt. Het idee dat je je kinderen misschien overleeft. Dat greep me enorm aan. Ja, en dat, dat gaat gecombineerd met uh, ja, een enorm verdriet. En de onzekerheid die je op dat moment overmant. Kijk, Rianne was wel altijd heel fit geweest. Uh, en nog gelukkig. Uh, dus uh, zij was niet ziek. Dus als ik haar dan uh, op het schoolplein zag spelen... Nou, dan, dan, dan, ik wil zeggen, dan kon ik wel janken. En nou, Soms jankte ik dan ook. Om gewoon het besef dat daar zo'n nou ja, opgewekt, onbezorgd meisje... zo'n vervelend... Ja, iets bij zich draagt. En ze heeft er geen weet van. Hoeveel rondjes heb jij vanavond gereden dan? Rankers. Goed zo. Ja. Nou, hartstikke wel. Ja. Hebben jullie nog gezien dat er nieuwe donaties binnengekomen zijn? Waar ja, van Jan Appelboom? <lacht> Appeldoorn. Weet je hoeveel geld je nu al hebt? Nou, Flappie. Nou, wat denk je zelf? 4000. Ja, dat is hartstikke veel Jij hè, Dat is dik veel. Doe het er niet toe als het maar veel is. <lacht> Lekker aan het eten. Zowel Werner als ik zijn inderdaad boerenzoons. En als wij alle twee iets geleerd hebben van onze ouders... ...dan is het wel als je ergens aan begint, dan doe je het goed... ...en dan maak je het ook af. En als, als boer is het natuurlijk enorm belangrijk om als je die zaadjes of die aardappels in de grond hebt gestopt... dan kun je er niet voor weglopen. Het is misschien een heel onbenullige vergelijking, maar je moet zorgen dat datgene wat je aanpakt, dat het ook tot wasdom komt. En dat je vervolgens ook de oogst daarvan kan pakken. En eh, als je dat al vanaf klein zo aan met de paplepel zo ingegoten hebt gekregen... Ja, dan sta je op een bepaalde manier in het leven die maakt dat je niet zomaar dingen half kunt doen. Of uh, dat je niet de ambitie hebt om te zorgen dat dat plantje zo groot mogelijk wordt. En dat er zoveel mogelijk aardappels aankomen te groeien. En uh, dat is in ieder geval iets wat ik, uh, ja, als ik naar mezelf en uh, alle dingen die ik doe kijk, heel belangrijk vind dat ik weet dat ik het maximale eruit heb gehaald. Voor deze, voor deze derde kleding hebben we natuurlijk de ideale dag uitgekozen. Dat is een beetje een winderige dag. We gaan ook heel snel beginnen met deze kleding. Want ik zie ook dat iedereen staat op de om naar buiten te gaan. Als ik heel eerlijk ben, denk ik ja, van, die, van on, die kinderen van ons gaan 2. gewoon goed. Die gaan gewoon 2. oud worden. 2. Ze gaan nu al heel goed. 2. En dan, dan komt dat rationele dat ik denk, ik weet dat het een progressieve ziekte is. Ik weet dat er verhalen zijn dat kinderen bijvoorbeeld tot 12 jaar... Geen enkele klacht hadden, bijna geen enkele klacht. En dan toch een enorme terugval krijgen. En ik merk dat dat voor mij rationeler is. Van, dat moet je onthouden, daar moet je rekening mee houden. Terwijl ik emotioneel denk, nee, ze gaan hartstikke goed. We werken daaraan, we, we letten er goed op. Ze zijn aan het sporten, ze eten goed. En ze zijn gewoon vrolijk en gezond. Wat we gaan nu gaan doen is eigenlijk hetzelfde. We gaan iets rustiger beginnen, want het was net nog even zoeken. Maar dat tempo wat we aan het einde hadden was goed, die houden we vast. En het enige wat ik heel graag voor jullie wil is dat jullie lekker in je slag komen. Niet te lange slagen, want dat was onmogelijk met dit weer. Maak goede, krachtige, korte slagen. De tocht zelf is heel erg zwaar, het begint ochtends in het donker. Heel goed oppassen voor scheuren, scheuren ontwijken. Nou, lukt toch niet altijd, dan lig je al de eerste keer. Nou, bij opstaan, bijkrabbelen, zorgen dat je niet je groep kwijtraakt. Want op het moment dat je alleen komt te rijden, dan is ook alle wind precies voor jou. Terwijl je in een groep rijdt, kun je dat afwisselen. Het is extreem koud. Vooral als je daar verder wegschaatst in de uithoeken van het meer, min 20. Klein beetje wind. Dat is, je voelt de warmte wordt uit je weg getrokken. Het is heel raar, alsof je lichaam in de tocht zit, bij wijze van spreken. Echt alsof je naakt in een koude diepvries wordt gezet. Ik vind het heel lastig om in te schatten wat ze kunnen. Uh, Rianne, die. Uh, ik denk dat die de 50 kilometer wel uh, zou moeten kunnen halen. Uh, Niels uh, schatten we in op, uh, op 25 kilometer. Uh, ik denk dat het haalbaar is. En dan gedurende de dag is het, ja, het wordt het steeds zwaarder. Ja, gemiddeld denk ik is het ergens tussen de 8 en 10 uur aan het schaatsen. Zonder stoppen. Dat is. Uh, ja, dat ga je voelen. Je gaat het voelen in je rug. Je gaat het voelen in je benen. Je gaat het voelen in, in elke vezel van je lichaam. Zelfs je handen op je rug doen, ook dat gaat pijn doen. En je, je moet het vergelijken met een sinaasappel die je hebt uitgeperst. En die je daarna nog een keer moet uitpersen om nog een glasje van te maken. Zo voel je je. Je voelt je uitgeknepen, uitgemergeld. En dan ben je nog maar op 150 kilometer. Dan moet je nog 50 kilometer. En ja, dan weet je van... Je gaat jezelf afvragen, waarom doe ik dit? Is het wel verstandig? Waarom, waarom doe ik dit? En dat, dat, dat soort gedachtes komen en gaan ook weer. En ondertussen moet je gewoon doorschaatsen. Gewoon doorschaatsen. Dwars door alle pijn heen. Niet zeuren. Gewoon doorgaan. En daarom is het des te bevrijdender als je eindelijk over die finish kan. En dan valt alles van je af. En dan kun je maar één ding denken van, yes, I did it. Mag ik jullie attenderen op het feit dat wij op dit moment op 191.000 euro zitten. Woeie! Best bij uh, mij, ik ben uh, Arnoud. Arnoud is hiermee gekomen. Best ons nog uh, en namens de organisatie jullie wat uh, heel veel succes in de laatste paar dagen de voorbereiding. Zorg dat je de laatste paar dagen ook niet meer gaat trainen. Gewoon rustig, ontspannen, thuis, goed eten, nul slapen, geen stress. Door ons allemaal bedankt en genoemd. <applaus> Ademtocht. Het werd gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer. Eindredactie, Ottoline Rijks. Mocht u zin hebben om mee te doen... vrijdag 3 februari op de Wijzenzee, het zou misschien nog kunnen. Dan moet u nu wel ontzettend snel gaan trainen. Mocht u zin hebben om te sponsoren, dat kan natuurlijk altijd. U bent welkom. En kijk daarvoor op www.skate4r.nl wwwskate 4 En voor dat is het cijfer 4. Skate voor, cijfer 4, R.nl. Volgende week bladeren wij uiteraard verder in de encyclopedie van Nederland. Dan de K. En uw uh, suggesties voor lemma's uit die encyclopedie zijn welkom op redactie. Abestatie Holland Doc. En dat geldt trouwens ook voor alle andere reacties op deze uitzending. Redactie Abestatie Holland Doc.nl. En op Radio. Daar kunt u alle Oude uitzendingen terugluisteren en u abonneren op de Bijlo Post, waarin ik elke week gewacht maak van wat wij zondagavond weer zullen gaan doen. Ik zal bijvoorbeeld in deze week in de Bijlopost Post ga ik gewacht maken van de documentaire De Laatste Bladzijde. Die documentaire die gaat over het papieren boek. Want gaat het papieren boek de LP, de typemachine, de draaitelefoon achterna? Schrijver en radiomaker Jeroen van Bergheid ontdekt dat zijn grote schrik dat zijn boeken illegaal worden gedownload en hij begint een zoektocht naar wat de onstuitbare opmars van e-books gaat betekenen voor de boekwinkels, de uitgeverijen en voor de schrijvers. We horen volgende week onder andere schrijvers Marcel Meuring en Ivo Victoria, uitgeverij Haaien Koningsveld en boekhandelaar Tom Schimmelpennink. Het papieren boek. Ja, ja. Luister er nog maar even naar, want straks is het er waarschijnlijk niet meer. Laten we eindigen met een mooi liedje wat ik vond van Crystal. Zij won vorig jaar de 3 FM Award. En zij heeft in de DWDD-recordings een prachtig lied gezongen van Amos Lee. Ik vond het origineel zo mooi, maar ik vind dit ook schitterend. Hier zometeen de sport. Luisteren wij tot slot naar. The, the, the arms of a woman. I am at ease in the arms of oh a woman, although now most of my days are spent alone. Thousand miles from a place I was born. When she wakes me, she takes me back home. No most days I, I I'll spend like a child who's afraid. Ik ben Barbara de Op 4 en 5 februari organiseert de KNSB het KPN-NKO-round in Tialf Herenveen. Beleef de unieke schaatsfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN-clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 17:50. Ga naar schaatsen.nl of een van de primaire winkels. Maak het mee. Vanavond in Cairo: Brandpunt. De gondelaffaire. Corruptie en machtsmisbruik in Delft. Hoe de gemeente een klokkenluider monddood maakt. En Thomas Ros, de plaaggeest van de Oranjes. Over complotten en intriges in het Koningshuis. Dat en meer in Karo Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.